Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet staat in grote lijnen achter de Amerikaanse acties... tegen de islamitische terreurgroep ISIS in Irak. In een brief van minister Timmermans staat dat het kabinet het een goede zaak vindt... dat de VS hulp biedt om de Iraakse bevolking te beschermen. Inclusief de minderheden die nu in het nauw zitten. Het kabinet stelt 400.000 euro beschikbaar voor hulp aan de bevolking in Noord-Irak. Defensie onderzoekt daarnaast of Nederland een bijdrage kan leveren aan het strategisch transport van goederen. Israël en Hamas hebben afgesproken om een staakt het vuren van 72 uur in acht te nemen. In de Egyptische hoofdstad Cairo spraken ze af dat het bestand vanavond ingaat om 11 uur Nederlandse tijd. Morgen gaan de gesprekken verder voor een permanente wapenstilstand. Vrijdag liep een eerdere gevechtspauze af. Hamas wilde het bestand eerst niet verlengen, zolang Israël voorwaarden stelde. Maar de beweging stemt nu toch in. Bij de strijd zijn de afgelopen weken zo'n 1900 Palestijnen en bijna 70 Israëliërs omgekomen. Het slechte weer heeft vandaag op verschillende plaatsen geleid tot overlast. Vooral in Overijssel heeft de brandweer het druk gehad met de stormschade. Door zware onweersbuien en windstoten lagen er op de provinciale weg tussen Hellendoorn en Lemelen omgewaaide bomen. Ook op auto's en huizen kwamen bomen terecht. Niemand is gewond geraakt. Bij Deventer werden delen van de A1 korte tijd afgesloten omdat er veel water op de weg stond en ook stonden een paar tunnels blank. In Haarle is het dak van een varkensstal weggewaaid. In een deel van Nederland was vandaag code geel voor gevaarlijk weer van kracht. De weersverwachting. Nog een paar buien trekken weg via het noorden. Het klaart overal op, maar het waait wel flink uit zuidelijke richtingen. Vannacht blijft het waaien en valt er nog een enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Morgen afwisselend wolken en zon met enkele buien. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 om gewoon te leren. Dus je was best bezig met je school en met studie en ik weet niet of ik daar nou zo heel veel naast deed hoor. Mm. Nee daar heb je misschien ook niet veel tijd voor gehad want je nee, moet klopt. ook studeren in die klopt, tijd Toen Toen ik wel. Op een gegeven moment ja. ging ik naar de HAVO omdat ik toch mijn hbo wilde doen en toen was het inderdaad veel meer van feestjes en uh, wat mm. dingen ernaast doen en, <laughs> en een andere inslag. Ja. Klopt.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 Stap okay. staat ook nog steeds heel ver aan. Ja. ja hoor. En de mensen kunnen ook allerlei Bijbelstudies volgen. Vier Internet, heb ik begrepen. Jij zat bij een studentengroep alfa, maar dat is weer iets anders dan tegenwoordig de alfa Bijbelstudie. Hè? Die heb je ook voor jeugd en voor alle leeftijden, meen ik. Ja, jij bedoelt die alfa dat heel, wat heel veel kerken organiseren. Ja. En dat is vooral voor mensen die zoekende zijn. Of die iets hebben van ik wil me gewoon wel eens weer verfrissen. Gewoon van de basis.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 Dat God goed is en dat Hij goede dingen wil geven. Gewoon meer goede dingen nog dan je nu ontvangt. Ja, dat is wel erg slim om die gewoon uh, aan te nemen. Ja, en dat zijn heel veel mensen dus nu naar op zoek, begrijp ik. En naar ja. genezing. En als ze dan genezen, ook naar de God van de Bijbel. Klopt. En Jezus, die die genezing eigenlijk geeft, de genezer. Ja. Dat is wel heel mooi. hè. En ja, wat bracht je naar IJsland? Zo'nzelfde soort. Nou, Degene de die, die glorieus toch leidt. dat is er gewoon al plat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 Alsjeblieft welke week ik het best vrij kan nemen. En dan had ik in mij een bepaalde week vrijgenomen. En dat bleef dus precies deze oh, week te ja. zijn. Dat is bijzonder dat je precies in die periode kwam. Ja. Want je bent ook reislijster. Dus normaal leid nice. uh, je allerlei reizen. En je houdt natuurlijk dan ook heel erg van reizen. <laughs> maar IJsland had je nog niet gezien. Nee, IJsland had ik nog niet gezien. En ik hou heel veel van reizen. Maar toch is de kern altijd wel weer dat je gewoon samen iets van God hoopt. Iets van God wil zien en hoopt door te kunnen geven. En IJsland was er helemaal opgericht. We waren echt met allemaal teams van Juvie uh, mission. Mm. Uit Zweden waren er meer de teams. Uit Finland. Echt overal vandaan. Wij waren met zes uit Nederland. Om samen die IJslanders mm. te versterken, maar daarin ook elkaar. Om ja. de straat op te gaan. Om te getuigen van Jezus. Om pardon, met de gloriestool te werken